Kom binnen, kom binnen. Het is gaat beginnen. Kunstmakers, Pimpelpaars. bergenreuzen, reuzen, goochelaars. Alles staat zich te verdringen. Iedereen die wil beginnen. Ballenjongens en komieken Die alles aan elkaar fabrieken. De fietsengek, de harlekijn. Alles staat achter het gordijn, de brandweerman en het orkest, de directeur in pandjesvest. Een dame met een cobra-slang, daarachter weer de hondjesman, regenmakers en een fantoom, dit alles is nog nooit vertoond. Binnen, kom binnen, want het spul gaat zo beginnen. Het is een feest voor groot en klein. Kom binnen, laat die fijn zijn. Magiers in rook en vlammen, trapezewerkers, sterke mannen, leeuwen, tijgers en de domteur, messenwerpers en jongleurs, durvals en geweldenaars. Slomen en vlugge duikelaars, krachtvatsers en vuurvreters, boordansers en buikstrekers, een tovenaar genaamd Merlijn. Het is een lange bonte trein, aangevuld met kampioenen, het is te veel om wat te noemen. Binnen. Kom binnen, lieve vrienden en vriendinnen. Kom dat zien, kom in de tent. Je wordt hier drie uur lang verwend. Waaghalzen en andere lieden bouwen een piramide. Ledige, bezige acrobaten, steltenlopers in alle maten. Allerhande vreemde dieren. Zullen u aangenaam plezieren, en ook dit keer vragen wij weer, wie durft er te vechten met de beer. Dan als sluitstuk de finale, je zou vergeten adem te halen, is iedereen klaar daar binnen, dan gaan we nu beginnen. Vandaag staat een rijk palet aan Nederlandstalige muziek centraal. We horen verhalen en liedjes van prachtige vertellers en muzikanten uit eigen land. Zoals Ernst Jans, Herman van Veen, Jacques Mees en Stef Bos. Laat je meevoeren door deze kunstzinnige en hartverwarmende klanken. De uit Breda afkomstige Dimitri van Toren nam ons mee in een theatrale en kleurrijke zong. Die verbeeldt hoe het leven en het circus soms dicht bij elkaar liggen met verrassende wendingen. Made in Holland. Ernst Jans, bekend van Doe maar, brengt eigenzinnige en poëtische volksliedjes. In dit blok staan drie nummers centraal. Vreemde wind, er is een lied geschreven en als de avond valt. Zijn warme stem en de sobere muzikale omlijsting creëren een intieme sfeer. Die uitnodigt tot luisteren en nadenken. Vreemde wind over de wegen van het land Door de straten van de stad Tussen de regels in de krant Mensen wijzen mensen naar Vele keren spreken kwaad Achterdocht waar ik ook ga Er is sprake van verraad Kom naar huis, mijn kind Kom naar huis Kom naar huis, mijn kind Kom naar huis Er waait een vreemde wind Er hangt een zware stilte Alsof er buiten niets beweegt Rondom het huis Een klamme keelte De straten liggen naakt en leeg De avondklok regeert de stad Haar wijzer streng en stram Ik heb een bizarre droom En speelden wij in dezelfde straat Vereerden wij hetzelfde meisje En dezelfde voetbalheld En zongen wij hetzelfde wijsje En kijk nou hoe het met ons is gesteld En kijk nou hoe het met ons is gesteld Enig straf en feit Een levenslang verlangen En een roep om menselijkheid Er is een lied geschreven Voor wie niet zwijgen wou Ook met gevaar voor eigen leven Maar aan zichzelf Bleven zij trouw Ja, aan zichzelf Bleven zij trouw Er is een lied geschreven Voor wie heeft lief gehad voor wie niet heeft opgegeven, en voor wie er niet vergat. En hoe vol kuilen ook de wegen, en hoe bitter ook de pil om niet te hebben gezwegen, is waarom ik schrijven wil. Montreal is het soloproject van zangeres Anne Hans... bekend om haar krachtige stem en energieke poprock. Deze song staat voor even de tijd nemen om jezelf te vinden. Als ik het niet weet, geef me dan even. Ik kijk naar mezelf, ik wil alles geven. zij ...met Herman van Veen, een veelzijdige artiest... ...die zang, theater en poëzie samenbrengt. Samen met André van Duin... ...horen we het vrolijke Zo Vrolijk. Huis van Mist... ...is een sfeervol duet met Edith Leerkes, ...vol mysterie en emotie. Tot slot klinken Herman... ...Roxane Hazes en Edith Leerkes ...samen in Waar Gaan We Heen... ...een zong die vragen stelt... ...over het leven en onze toekomst. Zo vrolijk, zo vrolijk, ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Maar ik ben ook heel vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk, ik ben behoorlijk vrolijk, dat was ik eigenlijk nooit. La, la, la, la. Ongelukkig, ontzettend ongelukkig. Soms ben ik ongelukkig, dan sterf ik van verdriet. Soms ben ik wat neurotisch, psychotisch en goud. Labiel en neogotisch, maar vandaag dus niet gelukkig. Nee. La, la, la. Well, gonna flame,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 dat het mijne niet was met de vrouw die de mijne eens was de piano die niemand spelen kon in het huis dat het mijne niet was met de vrouw die de mijne eens was en de rekening die niemand betalen kon huis van mist vrouw van mist woorden van mist huis van mist vrouw van mist verdun van mist liefde lief was met de man die de mijne eens was, de piano die niemand spelen kon. In het huis, In het huis dat het mijne niet was met de man dat het mijne die niet de mijne eens was en de rekening de vrouw, die niemand betalen kon. Huis van mist, man van mist, woorden van mist, huis van mist, man van mist. Woorden van mist Liefde Liefde Liefde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 Jacques Mees, Martijn Kerkoffs en Joep Rijven vormen hier een inventief muzikaal collectief met sterk eigen werk. In dit blokje horen we het speels en scherpzinnige een toon. Het stellig verklaarde Sodemiet op en het meeslepende en maatschappelijk bewogen het sprookje van makkelijk geld. Was en zijn hersenen te slecht Hij haakte af en onderhand Weet iedereen het al te wonen Er is maar één toon En die zwerft hier in de binnenstad Eén toon En die gaat zijn eigen gang lekken Eén toon En die zwerft hier in de binnenstad Tegen mijn ouders, jaak ze niet op stang, Bel ze niet steeds op, maak ze niet zo bang Gooi niets in een brievenbus, druk niet op een bel Je bent een plagenziekte, een dodelijk gezwel Je kijkt rond, daar sta jij Je kijkt alleen naar mij Ik loop rondwaar als een spook Hey, how can Do you a pole? Niet onder. Je blijft maar in mijn buurt. Dit moet een einde komen. Het heeft te lang geduurd. Ik wil blijven herinneren de mooie tijd van toen. En niet die hel die jij nu maakt Ik wil niks overdoen. Ik kijk rond daar sta jij. Je kijkt alleen naar mij. rond, waar was een spoor. Hey, I do you know who? Do you know je liever keut Jij was toch zo Je lag daar toch al niet de best Je werd getreiterd en gepest Dat was toch zo Je kent hem al sinds jaar en dag Altijd in verlollen vage lach Hij zei bro, jij zoekt toch wat de Fiks wel iets, vraag gewoon niet hoe Ga even langs en bezorg dit pakket En ik zorg dat jij je centen hebt Je voelde je een held Dat hij jou heeft gebeld Ga naar de haven, wacht daar op Die wijst jou een container aan die vind je zo Zorg dat je hem openmaakt En de lading voor me kraakt Dat lukt jou zo En kijk die gastjes bij de bioscoop Wachtend op hun dagelijkse dood. Die breng jij snel Go get LSD of Speed Zorg dat niemand je bezig ziet, dat lukt jou wel, dus doe jij weer mee. Daar op de hoek Breng die vannacht een flitsbezoek Maar doe voorzichtig oor Neem een setje cobras mee Steek aan en door het raam mee. En dan rap er van door. Nu zit je daar, strabat in je hand Je bent met niets gestrand Waar is dat geld, waar is die man die al die praatjes verzinnen kan, grote mond maar een lege hand, alles bleek je zand, alles bleek je zand, maar jij denkt wel mee, want je had geen idee. Is een programma boordevol afwisseling. We verwelkomen Stef Bos met drie songs vol warmte en poëzie. Opeens staat alles stil. Eindelijk ben je vrij en het leven moet een wal zijn. Bos' kenmerkende stem en treffende teksten over het leven, vrijheid en vergankelijkheid maken deze songs tot tijdloze klassiekers binnen het Nederlands repertoire. Op een dag word je geboren en ze geven jou een naam. En je moeder houdt je vast en zingt tot je slaapt. Je leert lopen, leert een taal, gaat naar school, leert je les. Ze vragen jou wat je wilt worden, je weet het niet, maar kiest een weg. Zo dans je door de dagen heen, soms samen, soms alleen. Je vindt de liefde van je leven en je denkt dit is de hemel. Je wordt de vader van een zoon, je ziet opeens de grote lijnen En je ziet in hem jezelf, het lijkt een cirkel zonder einde En dan opeens staat alles stil Terwijl de wereld verder draait Opeens staat alles stil In de spiegel, gedachten vliegen uit de bocht. En je komt niet uit je woorden, elke zin die schiet tekort. Je leeft alleen nog in het nu, alsof de toekomst niet bestaat. Want alles wat je lief is, hangt aan een zijden draad. Je raapt jezelf weer bij elkaar, staat op en gaat weer door. Niet bang om te vallen, ook al dans je op een koord. De bel gaat voor een nieuwe ronde. Je staat nog altijd in de ring, vechtend met een tegenstander Die zich meestal niet laat zien Want opeens staat alles stil Terwijl de wereld verder draait Opeens staat alles stil Was altijd sterk in je staande houden, wou niemand lastig vallen en ging je eigen weg met vallen en met opstaan en met een blind vertrouwen in een engel op je schouder die je altijd heeft gered. kijk je uit de hoogte en ziet alles op een afstand, ziet alles zonder weerstand. En het is maar wat het is, de waanzin en de schoonheid, de leugen en de waarheid. Je hebt het losgelaten, je bent in evenweg. En eindelijk ben je vrij Eindelijk ben je vrij Met gesloten ogen Ben jij weggevlogen Sneller dan het licht En lichter dan de zwaartekracht je ziel is er vandoor, je lichaam losgelaten. En waar je nu ook bent, jij bent voor altijd in ons hart. En eindelijk ben je vrij. Eindelijk ben je vrij. Vrij van alle dromen die soms niet zijn uitgekomen. Vrij van de verwachting en wat je dacht te moeten zijn. Niets meer te overwinnen, alleen nog overgaven. Eindeloze ruimte, eindeloze tijd. Gewichtloos in de ruimte. En alles lijkt zo anders. Je ziet opeens wat je nooit zag. Dat alles een geheel is. En niets alleen een deel is. Ster tussen de sterren. Baken in de nacht. Je bent een ster tussen de sterren. Waken in de nacht. Dit was Triple Play met indrukwekkende Nederlandstalige muziek. Volgende week ben ik er weer. Tot dan. Als een slang, als een rivier die stroomt. Van land naar land, van hoog naar laag in een driekwart maand. En die draait in bochten door een bedding tot de zee hem omarmt. Een rechte weg kent maar één bestemming: altijd hetzelfde punt waarnaar je kijkt. Maar als je ronddraait zie je altijd weer de horizon veranderen Waardoor je telkens anders naar de dingen kijkt Het leven moet een wal zijn, zolang als wij bestaan Het leven moet een wal zijn die draait en draait en draait Als een wervelwind die waait in de armen van een ander, op het ritme van het hart. Het leven moet een wal zijn. En ik heb zo lang niet gedanst. Kon mij niet overgeven, bang als een wezel aan de zijlijn gestaan. En ik bleef maar zingen, om de dans te ontspringen. Maar nu weet ik, er is geen ontkomen aan. Het leven moet een wal zijn, zolang als wij bestaan. Het leven moet een wal zijn, die draait en draait en draait. Als een wervelwind die waait Onvoorspelbaar en onverwacht Op het ritme van het hart Het leven moet een wal zijn Zijn, zolang als wij bestaan, om in de armen van een ander ten onder te. De deur niet meer, kleur niet meer, het is grijs. Het lijkt alsof mijn angst de nacht beheert Als ik met de wind kom dansen, doet ik vast met mij de Ik kan vluchten, maar waarheen? Ik zie de deur niet meer. Kleur niet meer te schrijven. Het lijkt alsof mijn angst de nacht beheert. Als ik met de wind kon. Kwaluk.